Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Door het noodweer zijn in het zuiden en oosten van het land gewonden gevallen. Op een camping in Vethuizen bij Doetingem raakte een nog onbekend aantal mensen gewond. Doordat ze met caravan en al in een meertje werden geblazen. Er kwamen in totaal 20 caravans in het water terecht. De hulp werd bemoeilijk doordat zes hoogspanningsmasten vlakbij door windstoten waren geknakt. In Noord-Limburg raakten negen mensen gewond. De meeste werden geraakt door vallende bomen. In Gelderland zitten 40.000 huishoudens zonder elektriciteit. Het kan nog uren duren voordat de stroom overal is hersteld. Het weeralarm ging een half uur geleden over in een waarschuwing... voor Overijssel, de Noordoostpolder, Drenthe, Friesland en Groningen. De informateurs Roosentaal en Wallagen hebben vanmiddag verslag uitgebracht aan koningin Beatrix... Op Paleis Noordeinde hebben ze de koningin op de hoogte gebracht van de onderhandelingen tot nu toe. Tussen de fractieleiders van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks. De partijen die samen Paars Plus vormen. Roosentaal en Wallagen zitten nu ruim een week om de tafel met de vier fractieleiders. Afgelopen maandag zeiden ze dat er serieus geprobeerd wordt om een Paars Plus kabinet te vormen. Maar tegelijkertijd zeiden ze dat het te vroeg is om te zeggen of het ook echt, echt gaat lukken. Een Libisch schip met hulpgoederen voor de Gazastrook is aangekomen in de Egyptische havenplaats El Arish. Dat zegt de Libische hulporganisatie die het schip heeft gecharterd. De bedoeling was dat het schip de Israëlische blokkade van de Gazastrook zou doorbreken om de goederen rechtstreeks af te leveren. Maar uiteindelijk werd koers gezet naar Egypte omdat Israël dreigde met geweld, net als twee maanden geleden. Toen vielen bij een actie tegen een hulpconvooi negen doden. Het weer, de onweersbuien trekken weg richting het noordoosten. Vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met lokaal bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. een zomerhit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 You know So insane, but the same energy. Now it's a dead battery. is to love about my thing. Now you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 See us shy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 car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus Et ben il y en a encore Et ce la zigue les problèmes, problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Chant dan. Alar, dan. Alar, dan. Alors on chante, dan. Alar, chante, Alar, dan. Alar, dan.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 you to the 9 is zon zee Zandvoort en and zomerhits. heat da vi va Si tu la parla americano Quando sa fa la luna Com'me dorei n'cabe di ai you Que guess I'll look it up. 27 years in South African jails Nelson Mandela is a free man. Al twintig jaar. Dit is 20 jaar GFM. You came in. That's a manal heart.